Is een opzienbarende ontdekking gedaan Opzienbare op het gebied der energie, mentale energie. Alles wat me ontbreekt is de steun van een groot onderneming. Ik zat net en daarom ben ik bereid u iets over mijn vinding te vertellen. Uitvinding over energie? Ja, maar dat zal onze lezers interesseren. Wat is over het? die uh, steden gesproken. Ik herinner me dat ik als knaap ik heb vastgesteld ja. Ja. dat er veel energie verloren gaat. Men heeft tot nu toe niet genoeg wat? aandacht aan de mentale krachten gegeven.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 ...maar ze staan op het landgoed van de Kroutenclairs. En parbleu, ik zal ze beschermen tegen de vandalen, Amisse. Dat, dat, dat is toppend. Die, die heuvel is van mij. En heer weet toch zeker wel wat voor grond die heeft. En hier wel.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 Kijk, zo. En nu zal ik overgaan tot de hoofdzaak. De geleerde liet voorzichtig een metalen kap over de schedel van de vastgezette zakken. En deze keek verbaasd door het plastic schermpje dat hij plotseling voor zich zag. Wat betekent dit? Maak me los! Onmiddellijk! Ik, ik, ik wil daaruit. Een ogenblikje, het is zo gebeurd. Maak me los! Ik, ik, ik, ik, ik, ik zal de politie roepen!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 Ik, ik, ik, ik, ik oh. zal hem even losmaken van zijn stoel. Vergeef mij het kleine ongemak. Oh, ongemak? Hoe durf je mij voor opzetten? Kom hier, ik zal je wat. Oh, inderdaad, hier is heel wat energie opgewekt. U hebt de helm nog op. Oh, hier is uw helm. Ja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 ...raakte op de achtergrond... ...toen hij zich haastig naar het gemeentehuis begaf... ...om het kadaster op te gaan zoeken. Toen hij in de oh. gang kwam... ...zag hij op de drempel van de betreffende ambtenaar... Nee. ...de marquise de Canteclair staan. Makker er haast mee, amiesse.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 U kunt natuurlijk vooraan krijgen. Dat kost oh. dubbele leesjes en extra zegelkosten voor oh. een spoedbehandeling. <laughs> nou ja, en het uh, verzoek uh. tot een dergelijke behandeling moet in zes fout worden ingediend. Met doorkropen? Ja, ik heb je nodig Ik heb de Jawel, burgemeester. Alle mogelijke medewerking aan de heer Steenbreek, zeker, burgemeester.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 Viedoc! Ja. Kan men dan niet eens inspiratie uit zijn eigen stenen peuren, zonder gestuurd te worden door een platte figuur? En... het wordt tijd dat de overheid in. En dit zijn mijn stenen! Dit is mijn grond! Al zou de onderste steen bovenkomen, bedoel ik! Ik heb een zesvoud ingevuld, zodat de rechtbank achter me zal staan om indringers van mijn heuvel te jagen. Par exemple. Deze overlast is onverdraaglijk. Machtgezwierp bij een eerbiedwaardig monument. Nou, maar de waarheid zal spoedig aan het licht komen, Amisse. Ik heb een spoedbehandeling ten kadastre aangevraagd. Oh, ik ook. Ik ook. Ik heb die ambtenaar het vuur achter de vodden gezet. U zal raar opkijken als de waarheid boven water komt. Dan is het gedaan met uw hoge praatjes. Fui. Een heer staat op zijn recht, als u dat maar weet.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 Oh. Hebt u kiespijn of zo? Oh, kiespijn? Het oh, mm -hmm. is erger, jonge vriend. Het zit veel dieper, bedoel ik. Er is een worm die aan mijn hart zuur knaagt. En dat is de heuvel die niet van de markies is. Zoals ik een zesvoud zal laten uitzoeken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, nee, N niet helemaal. Deze heuvel... Mm -hmm.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 Weten ze dat? Hoe zijn ze daar aangekomen? Wat nu? Dorknoper. Dat stukje in de Rommeldammer, dat, dat, dat heb je gelezen. Ja.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 God Echt? geld heeft u op zo'n laag pijl gebracht, dat ik u eindelijk door het gerecht kan laten treffen. Echt? Gezitten krapullen! Ik, ik mijn land verkoop nooit. Mijn goede vader zou dat nooit hebben goedgekeurd. En daar houd ik mee aan. Ach bleu. ik geloof maar ratje.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 Met grote wilskracht herwon heer Bommel zijn zelfbeheersing... en reed zijn voertuig naar een landweggetje waar hij het bij een boom neerzette. En daarop begaf hij zich opnieuw naar het zondere gebouw. Bommel en boete betalen aan loket K. De brutaliteit die men hier op mijn grond aanricht loopt uit mijn spuigaten, jonge vriend. Maar ik zal ze... Ik zal... Wat? Wat gaat u doen? Bep. He, ik maak. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik. zal Zou... parkeren zoals u hm. dat kunt Ze doen hier goede zaken. De Wa Wat aan gaat lezen. u eraan doen, heer Olly? Ik, ik, ik zal. De, de hoogste instanties bedoel ik. Men kan niet ongestraft. Ik, ik, ik, ik, ik ga. Uit. Hij marcheerde voor Tom Poes uit het grauwe gebouw binnen en betrad een grote ruimte waarop vele gangen uitkwamen.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 Kijk uit. Hé, hey Olly. Die land daar een huh? <tie> oh. Goedemiddag. Dat zag ik nu eens net. Aanrijding van een openbaar verlichtingsmiddel. Niet zo mooi, Pommel. Hoe kwam dat zo? Van, van hem. Van, van, van Dorknoper bedoel ik. Dan, dan. Daar, daar heb ik een appel mee te doppen. En die loopt daar alsof er niets aan de hand is. Terwijl die op mijn heuvel zit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 En bovendien komt uw rechtszaak morgen voor. het geweld door en plat geweld. Maar Paul staat aan z'n oud geslacht... om dank te tonen voor de wacht. ze heeft geerd? Ja, zeker. Ge ziet er vervallen uit, Tamise? Geen wonder, uw dagen zijn geteld...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 Hm. De dienstauto ondergaat de voorgeschreven onderhoudsbeurt... en daarom begeef ik mij te voet naar mijn nieuwe kantoor op de steenheuvel. Hm. Het blijkt nogal afgelegen te liggen. Uw nieuwe kantoor? Hm. Is dat niet een beetje voorbarig? Ik weet toevallig dat er morgen een rechtszaak over is. En? Ze zeggen dat het gebouw daar zonder vergunning is neergezet. Wat zeg je? Hm. Een rechtszaak? Een kort geding. Het kantoor schijnt op een stuk grond te staan dat niet van de gemeente is. Dus is toch onregelmatigheid.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 Men vertelde me dat je nog hier zit, maar je kan rustig naar je nieuwe kantoor gaan om de stukken over de onteigening in orde te maken. De zaak over dat stuk land is vandaag. Mooi werk doorknopen. Wist wel dat je achter me stond? Het spijt me. De ontwerpbouwvergunning is niet getekend. Het nieuwe kantoor bestaat volgens de voorschriften dus niet. En wat daar gebeurt, is dient en gevolgen ongeldig. Het pand moet ontruimd worden. Daar sta ik op. En niet achter u. Het spijt me. Maar, maar, maar ja, Dat hij vandaag ik kwam door de rapporten die jij bij de rechtbank hebt afgegeven. En dat is juist. Daarin heb ik alles nauwkeurig uiteengezet. Het afwijzende advies van publieke werken... het onderzoek naar folio XI666... en het bouwen zonder daartoe strekkende vergunning. Mitschaters een uiteenzetting van de betreffende verordeningen... op het gebied van heim, funderings- en bouwvoorschriften.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 Argus, ja? heb je al gehoord dat de rechter vanmorgen een klap gekregen heeft? Zo. Ik dacht dat er wel een cursiefje in zat. Dat zou ik denken. Daar houden we de lezers van. Een klap, hè? Van wie? En waarom? Van heer Bommel. De markies en hij hebben een rechtszaak gemaakt van die ja. steenheuvel. Je weet wel. Maar de ambtenaar Doorknoper heeft zich ermee bemoeid... Doorknoper. en daardoor heeft de rechter de zaak verdaagd. Nou, toen Daagd. werd hij Olly boos en viel de rechter aan. Zo. Ze hebben hem opgesloten. Niet onaardig. Er zit een lekkere kop in...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 U moet zich onder behandeling stellen mm -hmm. van een zielkundige. Dan hoeft u niet in het huis van bewaring te blijven. Wat zegt u daarvan? Mm. Goed, hè? Helemaal niet goed. Ik ben volkomen normaal, zoals iedereen weet.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 Dit gebouw is er alleen maar neergezet wat? om woede op te wekken... die door oh, Sikwop wordt opgevangen. Weet, weet. En daarom moet u zich kalm houden... Nee? terwijl ik probeer om u hier uit te krijgen. O, hoe kan ik me kalm houden? Ja. Ik hoor hier niet. Ik ja. zit hier in een rusthuis voor oude van dagen... terwijl ja. ik in een dolhuis hoor. Als je begrijpt wat ik bedoel. Oh. Hmm. Een lage stand. De Pixis ration laat wel op...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 Ik zit hier tussen onbeseusde bejaarden. En jij zegt dat ik rustig moet blijven. Ik moet hier weg, anders stort ik in. Dat voel ik aankomen. We gaan hier weg. We gaan dit gebouw ontruimen. Verzamel de bewoners. Moedergoed, gaan... zal ik even mijn uh, vechtjas aantrekken? De gediplomeerde verzorger verwisselde zijn witte jas voor een lederen. en begaf zich naar de vooruitstrevende heer Rikke. die een meningsverschil had met de behoudende heer Soksoeker.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 met deze gedachte begaf hij zich onopvallend naar de kapstok en schoot snel een van de witte kledingstukken aan gelukkig had niemand op in de gaten maar toen hij zich naar de uitgang haastte moest hij langs broeder knal deze was juist doende om de heer rikert tot kalm meegaan te manen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 Le Trouwens, het was mijn eigen inrichting als doorknoper wat vlugger zijn plicht had gedaan. Onzin! Nou, misschien heeft heer Bommel gelijk, commissaris. U kunt beter eerst uitzoeken van wie deze heuvel is. Precies. Het lijkt me niet strafbaar om uit een gebouw te lopen dat iemand anders op je eigen grond heeft neergezet. Nee. Je, je kan voorlopig naar huis gaan, Bommel. Maar je moet je ter beschikking houden. Ik ga de eraan plegen. Ter beschikking houden...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 Wat doet mijn collega dan? Het wijzertje beweegt. Het wibbelt een beetje, maar het wijst toch het streepje aan. Twijfeloos. wijst aardig. De vlammensvorming ontstaat uit één atoom koolstof en vier atomen waterstof. Merkt u zich dat aan, meneer Pieter? Nou, ja. Het bevindt zich in een gassenbestand onder de luchel. Een gassenbestand? Ei. Hey.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 waarin de edelman het apparaat met een gebaar van walging had laten vallen. Markees. Hij was ten prooi aan zo'n grote innerlijke spanning... dat hij het steeltje van zijn miljoen brak. Hallo? Maar overigens bewaarde hij zijn nobele houding. Bent u er nog? Ja. Intussen nam het recht zijn loop. De ambtenaar Doorknopers spoedde zich reeds naar het paleis van justitie... om rechter Morrel op de hoogte te gaan brengen. Maar heer Olly wist niets van deze ontwikkelingen...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 Ach, jonge vriend. Als je gehoord had wat er nu met de burgemeester en de aardgasfiguren gaat gebeuren. zou je geen oog meer dicht kunnen doen op jouw leeftijd. De schrikkelijke dingen waarvoor ik verantwoordelijk ben. als je me kunt. U komt er met 100 florijnen boete toch maar mooi vanaf. Ja, maar en die meester Zwedenkoorn regelt de schadevergoeding. en de rechten van het aardgasvolk. Ja, dat is toch mooi?